Het weer, buien. In de kustprovincies kans op onweer en hagel... en in het oosten kans op natte sneeuw. Morgen in het oosten bewolkt. In de rest van het land ook buien en af en toe zon. Het wordt dan een graad of vijf. En tot zover het NOS Journaal. Er is informatie van de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht staat tussen Woerden en De Meer... een file van drie kilometer, komt op wegwerkzaamheden. De A15 Gorkum richting Nijmegen, twee kilometer... tussen knoop het Valburg en het in Ressen de A325 Nijmegen richting Arnhem staat tussen knooppunt Risse en Elden 4 kilometer. A16 Breda richting Antwerpen is bij knooppunt Galder de Verbindingsweg dicht na een ongeluk. Op diezelfde weg staat van Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Plein en de Van Drien-Noordbrug 3 kilometer. En dit was de Verkeersinformatie. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst en jij kan ze daarbij helpen.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 Langs de lijn met Ronalds boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 10.227. Het uh, wordt een gedenkwaardige denk ik, want we hebben vier wedstrijden, vijf uh, uh, ploegen uit de top en daar uh, spelen er vier van. En de eerste die uit die top speelt is Twente en die ontvangen ado Den Haag bij Frank Willett. We zijn 20 minuten onderweg in Enschede en Twente pint Ado vast op eigen helft. Al meer dan een kwartier heeft kansen gekregen via Ver twee keer via Pulikin. Die goal wil nog niet vallen, maar Ado heeft het bijzonder lastig met een zeer gedecideerd Twente dat op jacht is naar de openingstreffer. Om kwart voor uh, acht. Uh, Feyenoord tegen RKC. De strijd tussen Ronald en Erwin Koeban. En ook om kwart voor acht in Tilburg. Willem 2 tegen Heer de Veen. De enige wedstrijd van vanavond. Helemaal uit het rechte rijtje. En dan de topper om kwart voor negen. Tussen Ajax en PSV. Nummer 4 tegen nummer 1 in de arena. En die wedstrijd doen we vrijwel integraal. En er is ook nog voetbal in Duitsland. De nummer 1 tegen de nummer 3 daar. Bayern tegen Borussia Dortmund. Richard van der Made. Fantastische entourage in de bomvolle Allianz Arena in München. Twee giganten natuurlijk tegenover elkaar. Bayern 11 punten los op Dortmund. Maar het eerste half uur kan nog alles behalve boeien. Het is 0-0 en een grote uitgespeelde kans hebben we nog niet gezien. Nu misschien via Ribéry aan de linkerkant. Maar het staat dus nog na ruim half uur voetbal hier in München 0-0. En verder houden we u natuurlijk op de hoogte van alles wat er verder op sportgebied gebeurt en is gebeurd vandaag. Het is zaterdagavond langs de lijnen tot 11 uur met sport en ook muziek. Manager, love is a battlefield. We gaan eens kijken bij Frank Wieluid. Is het daar ook een slagveld in uh, Enschede? Het is uh, nog geen slagveld, maar ADO vraagt er wel een beetje om. 26 minuten onderweg en het is nog 0-0, maar het is... Uh eenrichtingsverkeer. Ado loert op de counter, maar krijgt daar echt nauwelijks de kans voor. Komt amper van de eigen helft af. En Twente uh, is puur op zoek naar die openingsgoal en heeft daar, uh, nou ja, via Ver al een hele goede kopkans voor gehad. Uh, Boulikin was er al een keer goed uh, dichtbij, ook met het hoofd via Jassy Daar heeft, kreeg hij uh, de bal voor de goal. Ver in twee instanties. Daarna nog een keertje. En Jansen was er al een keer uh, aardig door. Maar tot nu toe staat Coutinho nog in de weg. Of gaat die bal net niet tussen de palen? Maar Twente. En, uh, je, ik heb mijn koptelefoon open. En toch hoor ik mensen om me heen brommen. Dit is al een heel stuk beter dan uh, vorige week tegen uh, Zwolle. We hebben nu al meer gezien dan toen. En dat is absoluut een feit. Want uh, die wedstrijd daar wil Twente eigenlijk niet meer aan herinnerd worden. Want uh, daar waren ze zelf alles behalve tevreden over. Dit uh, was uh, onprofessioneel. Een topploeg onwaardig. Dat soort zaken. En uh, daar volgde dan de tekst op dat deze wedstrijd tegen ADO gewonnen moest worden. Om mee te blijven doen om uh, de bovenste plek natuurlijk. En zo ziet Ziet het ziet er ook uit. Twente is uh, bijzonder overtuigd van het feit dat het hier uh, deze wedstrijd moet gaan winnen, zal gaan winnen en wil gaan winnen. Want Ado, uh, als het de bal al heeft, moet het zijn uiterste best doen om in balbezit te blijven. Laat staan dat het kansen creëert. Tot nu toe is het daar nog niet van gekomen. Nu dan misschien even als Beugelsdijk die bal de diepte ingooit richting Poepon. Daar komt dan uh, vervolgens Bengtson overheen, kop de bal weg, maar wel weer in de voeten van Wormgoor Dan hebben we zowaar even een fase van langer dan vijf tellen dat Ado de bal heeft. En dat is op dit moment al heel wat. En ADO geniet er dan ook maar even van. Even de bal achterin heen en weer spelen. Tussen Beugelsdijk, Wormgorn. Dan gaan we zelfs even terug naar Coutinho. Maar die terugspeelbal is niet zo heel erg lekker. Boulekin staat in de punt van de aanval vandaag bij FC Twente. En in de, op de plek waar we tot nu toe steeds Castagnos hebben gezien. Hij gaat even achter Coutinho aan. En dat levert Twente onmiddellijk ook weer balbezit op als hij over de zijlijn gaat. Kan de ploeg uit Enschede weer gaan bouwen aan de volgende aanval. We hebben er al wat gezien. Maar doelpunten die blijven nog uit. In nou, eens kijken wat er in het buitenland is gebeurd en aan het gebeuren is. Uh, een krankzinnige wedstrijd tussen Reading en Manchester United. Het is om half zeven begonnen. Uh, ze zijn dus een minuut of veertig bezig. Tussenstand 3-4. Reading kwam voor, toen kwam Manchester voor. Uh, toen kwam Reading weer voor met 3-2. En inmiddels heeft Van Persie bij een 3-3-stand de 4-3 voor Manchester United gemaakt. Maar ja... Ik zeg al, ze zijn, de eerste helft is nog niet eens afgelopen daar. Uh, wat wel afgelopen is, Arsenal, verloor van Swansea City 0-2. Liverpool versloeg Southampton 1-0. Queen's Park Rangers, Aston Villa 1-1. Ook Manchester City tegen Everton 1-1. West Bromwich Albion tegen Stoke 0-1. Fulham Tottenham 0-3. En West Ham tegen Chelsea 3-1. Manchester City gaat een kop, 33 uit 15. Maar Manchester United heeft er 33 uit 14. En speelt nu dus nog tegen Reading. Chelsea heeft er 6 26 uit 15, dat is net zoveel als Tottenham en West Brom. En die uh, bezetten dus de derde tot en met vijfde plaats. Dan in uh, de Bundesliga Schalke 04, Borussia Mönchengladbach 1-1. Bayern Leverkusen, Nürnberg 1-0. Mainz, Hannover 96, 2-1. Augsburg, Freiburg 1-1. Greuther vuurt tegen VfB Stuttgart 0-1. En u hoorde Richard van der Maade eerder over Bayern München tegen Borussia Dortmund. Vijf minuten nog in de eerste helft. Je verwacht veel van zo'n grote wedstrijd. Maar het valt tegen tot nu toe in de eerste helft. Bayern is wel de betere ploeg. Dortmund houdt opvallend veel mensen achter de bal. En wat opvalt is dat de aanvallers het eigenlijk aan beide kanten moeilijk hebben. Uitgespeelde kansen nog steeds niet gezien. Bayern München zonder Arjen Robben. We zagen hem net heel dik ingepakt met sjaal en muts op de tribunes hier in de Allianz Arena. Bayern dat het meeste balbezit heeft en nu ook weer... ...op de helft van Dortmund, maar dus weinig kan creëren. Het verschil tussen beide ploegen bovenin de Bundesliga. Bayern heeft 37 punten, Dortmund heeft er 26, een verschil dus van 11. En dus is het heel logisch om te stellen dat Dortmund deze wedstrijd in München gewoon moet winnen... ...om het nog weer spannend te houden in de Bundesliga. Vandaar misschien ook wel, de belangen zijn natuurlijk groot... ...dat het vrij voorzichtig is en vrij behoudend aan beide kanten. Bayern heeft overigens al een speler moeten kwijtraken. Bad Stuber, de centrale verdediger raakte geblesseerd in een duel met Gutsen. En nu zie ik ook Mandzukic op de grond liggen. De Kroaat de topscorer in de Bundesliga met negen doelpunten. De spits van Bayern München. Maar het lijkt erop dat hij wel weer wordt opgelapt. Boateng is overigens bij Bayern in de ploeg gekomen. Er is dus nog niet zo gek veel gebeurd in deze topper in Duitsland. Vier minuten nog in de eerste helft. 0-0. Richard meldde al dat Bayern München heeft 37 uit 14. Borussia Dortmund 26 uit 14. 11 punten verschil. Daartussen staat Leverkusen. Die hebben er 30 uit 15. En de vierde plaats is voor Schalke nog hier. 25 uit 15. Going back to the corner.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 Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move Jody Jodie Moon, the man who can't be moved. Het is rust bij Redding tegen Manchester United. Er is niet meer gescoord, dus het is 3-4 bij rust. Dan Duitsland, Bayern München, Borussia Dortmund, Richard. We zitten in blessuretijd van de eerste helft, nog altijd 0-0. Zojuist het eerste serieuze schot op doel van Royce, de aanvaller aan de kant van Borussia Dortmund. Waar Neuer, de keeper van Bayern, echt serieus in actie moest komen. Verder valt het, ik heb dat al gezegd, tegen tot nu toe in deze topper. Waar de belangen natuurlijk gigantisch zijn, waar al weken over wordt gesproken. Niet alleen in Duitsland, want deze kraker wordt in 203 landen vanavond live op tv uitgezonden. En Bayern had een half miljoen kaarten kunnen verkopen. Dat is zevenmaal de Allianz Arena gevuld. Ja, je kan het bijna niet geloven. Maar het zegt alles over hoe groot deze wedstrijd is. En dat het Duitse topvoetbal gewoon big business is. De laatste minuut van de eerste helft is ingegaan. Met aan de linkerkant de ingooi van Alaba, de Oostenrijker. Maar dan fluit de scheidsrechter voor het rustsignaal. Een tegenvallende eerste helft in München. Tussen Bayern en Borussia staat het na 45 minuten. 0 tegen 0. Durf bijna niet te vragen Frank. Zit de groelsvesten helemaal vol voor Twente-Ado? Nee het zit niet helemaal vol. Maar uh, voorzitter, voor je het weet hebben ze wel zometeen de 1-0 te juichen. Nee net niet. In ieder geval te betreuren dat het niet 1-0 wordt. Na 36 uh, minuten. Het is voor, denk ik voor. Kijk even snel om me heen. Nou tussen de 80 en de 90 procent uh, gevuld. Voor dit duel bij Twente tegen Ado. 0-0 dus nog. En Twente heeft al flink wat kansen gehad. En het enige wat je ze mag verwijten is dat de beste 1 in had gegeven. Gemogen. Inmiddels uh, moet het zelfs af en toe even uitkijken dat Ado niet uh, de 1-0 stiekem nog uh, erin prikt, want ook Ado komt nu langzaam en zeker wat meer van de eigen helft af via Coutinho bijvoorbeeld, die nu de bal heeft en hem naar voren toe uh, roeit, maar hem daar weer inlevert bij Brama. Jesse dan aan de linkerkant aangespeeld. Die uh, een terug naar Schilder. Schilder terug naar Bengtson. En dan Twente eventjes uh, op de eigen helft. Maar daar is het razendsnel weer vanaf. Tadic komt namelijk de bal halen. In de middencirkel legt hem dan naar de linkerkant. Schilder is dus in de ploeg gekomen. Op de plek van Braafheid Op uh, linksbek. Daar, uh, ja, daar vroeg eigenlijk iedereen in Enschede om. Maar het duurde even voordat uh, de trainer ook zover was. Om dat weer te laten gebeuren. Nu ver weer terug is in het elftal. Had iedereen namelijk al verwacht bijvoorbeeld dat het Vorige week zo zou zijn. Maar toen was Schilder misschien nog niet helemaal fit genoeg om dat uh, te doen. Toen zat hij op de bank. Vandaag dus gewoon wel in de basis. Rosales bij Twente terug van een schorsing. Dus weer gewoon uh, rechtsbek. En ook al aangeven van twee grote kansen bij uh, Twente aan die rechterkant. Van Duinen die af en toe niet meer weet waar hij moet verdedigen. En dat kan komen omdat hij voornamelijk aanvaller ge uh, gewend is te zijn. En we wachten op het moment dat Ado een vrije trap kan gaan nemen. Daar waar Jansen de overtreding heeft gemaakt. En inmiddels iedereen weer staat. En Jansen de gele kaart heeft gekregen ook voor die overtreding. Na 37 minuten voetballen moeten we even wachten tot scheidsrechter Weegreef zijn zaakjes in ieder geval weer op orde heeft qua tekst in zijn boekje. Dat daar de juiste man bij de juiste kaart staat. Holla, bij die uh, vrije trap achterin. Omeru, die daar uh, weer de bal terugkrijgt. Sheridan. Oudspeler van FC Twente maakte bene uh, zijn debuut bij FC Twente. Volgens mij was dat zelfs tegen Ado Den Haag, zeg ik even uit mijn uh, hoofd. Ja, vandaag is het dus andersom. Ado komt er uh, uiteindelijk wel uit. Het duurt eventjes, maar via Meijers aan de linkerkant is er dan wat ruimte. Dus gaat uh, Jansen nu in de achtervolging. Meijers met een goede bal, randje 16. Neerleggen is er alleen niemand die er van de rechterkant kan komen. Want Sherry was al naar binnen gekomen, net als Poupon. En dus is er nu wat ruimte voor Twente om te counteren via Ver Wacht even tot hij tussen twee mannen in is. Dan heeft hij in ieder geval wat ruimte aan de rechterkant overgelaten voor Tadic. Die loopt nu tussen twee mannen in. Puntje 16 naar binnen toe. Beugelsdijk, die valt dan over, uh, Se de Servier valt over het been van Beugelsdijk heen. En dat doet hij zonder dat hij geraakt wordt. En daar is Beugelsdijk heel boos over. Terecht natuurlijk. En Wegereef heeft het uitstekend gezien. Want die gaat nu uh, Tadic op zijn donder geven. Dat hij dat niet moet doen. Dan gaat hij er ook een gele kaart voor krijgen. Nee, dus zo is Wegereef dan weer niet. Die gaat daar de Servier geen gele kaart voor geven. Het is nog 0-0 in Enschede.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 That we were going to study hard We held our books instead of hands She held a blanket over candy I can't deny I was so full of fear It's just another story Another person lived that life a great many years ago from now. When I look back on my own That I tried. To... Fotograaf. Frank Wieluid had het net over een gele kaart. Uh, voor Willem Jansen. Is het een harde wedstrijd, Frank? Nee, uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, vooral de, ja, het spel kan lekker doorgaan. Dus Wegree heeft er niet zo gek veel aan te doen. Maar die ene overtreding was wel een gele kaart waard. Wegreef die er sowieso tot nu toe goed het oog in heeft. En uh, ik heb hem wel eens vaker een wedstrijd zien fluiten dit jaar. Hij is bezig aan een goed jaar. Dat hij het een paar jaar uh, lastig heeft gehad als scheidsrechter. Maar het gaat, laten we het vooral niet te veel over hem hebben. Na 43 minuten FC Twente, Ado Den Haag. En nog die 0-0 stand. daar Waar Twente eigenlijk al lang had moeten scoren. Maar dat tot, tot, tot nu toe nog niet voor elkaar heeft gekregen. Eigenlijk loopt alles wel. Behalve dan op het laatste moment. Degene die als laatste de bal moet raken. Die raakt hem dan steeds niet goed of net niet. Dat is het probleem bij FC Twente tot nu toe. Daar waar Douglas het luchtduel wint op de uittrap van Coutinho. En zo Twente weer opnieuw kan gaan bouwen. Via Schilder aan de linkerkant. Hup, middellijn oversteken, gelijk het tempo verhogen. Dat is in ieder geval goed. Jesse aanspelen, terug naar Schilder. Die komt dan in de buurt van het strafschokgebied. Terug naar Jesse. Die bal is wat hard. En Jesse, oh, die geeft het 10 meter voor het einde van de achterlijn al op. En dat ziet het publiek niet graag. Dan krijgt de, de jongeling aan de linkerkant een beetje voor op zijn donder. Met een, uh, nou net geen boegeroep, maar wel heel duidelijk dat het niet geapprecieerd wordt in ieder geval. Dus zijn we weer terug bij af, bij Coutinho die een doeltrap gaat nemen. Daar neemt hij tot nu toe redelijk de tijd voor omdat Ado bij Vlagen al blij is dat ze überhaupt de bal hebben. En hem dus maar zo lang mogelijk bij zich willen houden. Het scenario is hetzelfde. Coutinho trapt uit. Douglas wint het luchtduel. En dan wil Twente weer gaan bouwen. Maar in dit geval kost het iets meer moeite. De bal blijft op de lijn liggen. En uiteindelijk gaat hij eroverheen. Kan Twente gaan ingooien. Dat is dan in ieder geval wat. Daar gaat Jans alweer diep. En Tadic gooit in. Doet dat snel in de richting van Janssen. Die krijgt hem niet lekker mee. Bal weggeroeid achterin bij Ado. Daar waar Bosker hem opraapt. Michailov voorlopig nog niet fit. Oh, zal dat ook niet zijn voor volgende week. De topper tegen PSV. Dan wordt wel Shadli weer terugverwacht in het elftal van Twente. Nog meer creativiteit er dan in. Dat is wel nodig. Want Twente ontbeerde dat juist. Uh... De laatste weken. Maar vandaag ziet het er al voetballend al heel behoorlijk uit. Van Duinen nu weg. Aan de linkerkant voor Ado. Strafgeprobeerd in Paasje geven richting penalty stip. Daar wordt de bal weggewerkt. Sherry neemt dan de tijd om de bal op te halen. Boelekin blijft staan ter hoogte van de middellijn. Had als die gelijk naar de bal was gegaan. Die bal uiteindelijk gehad. Terwijl de natte sneeuw hier nogal heftig uit de lucht komt vallen ineens. En we dus moeten verwachten dat er misschien nog wel eens. Nou, het is een gele bal, dus hij kan nog wel eventjes mee in, in de natte sneeuw, verwacht ik. Maar uh, het is ineens toch redelijk heftig, die uh, weersomslag in, uh, in Enschede. Ado speelt achterin intussen de bal rond. Ja, Beugelsdijk, Wormgoor draait weg, maar wordt wel onder druk gezet. Moet dus wel zorgen dat die bal snel naar voren toe gaat, richting Poepon. Daar komt de bal ook uitstekend aan. Holla even aangespeeld, krijgt hem niet onder controle, maar houdt de ingooi over omdat Schilder er als laatste aan zit. En dus kan Ado gaan gooien via Omeru. de hoogte van de middellijn aan de rechterkant. Zoeken naar iemand die de bal alsjeblieft wil hebben. Uiteindelijk komt Van Duin hem halen. Die hakt hem door zonder problemen in de voeten van Schilder. Douglas even achteruit. Bosker dan met de bal de diepte in. en Wegreef fluit voor de rust. Het publiek, het klapt een beetje, het fluit een beetje. Het fluiten is voor het feit dat het nog 0-0 is. Het klappen is voor dat er best wel wat kansen waren geweest voor FC Twente om die scoren te openen. Het is alleen niet gelukt in de eerste helft tegen ADO.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 het ah, ging nu wel goed, van uh, voor. Mijn en uh, een andere slagrijden, is dat lastig? Voor jou toch eigenlijk niet? Uh, nee, dat valt op zich wel mee. Ja, van een marathon ben ik dat wel gewend, dus ik, ik pas me aardig snel aan. Maar uh, ja, die rondjes rijden op hoge snelheid, dat, uh, dat is wel een, uh, nog wel in mijn wennen. Maar al, uh, al ging het vandaag wel best wel goed. Zit er wat jou betreft toekomst in? Heb jij zoiets van, uh, als er weer eens iemand niet bij is in deze groep, want nu was Kramer er niet bij, ...dan is Berest van weer degene die uh, die rol gaat innemen? Ja, ik denk het wel. Helemaal. Als ik dit vaker te doen krijg, dan, uh, dan hoop ik er ook een beetje meer uh, in te komen. Want vandaag was het gewoon echt uh, ja, een heel nieuwe ervaring. Dus het was uh, ja, nog een beetje onwennig. Dus uh, ik hoop wel dat ik, dat ik vaak kan rijden en dat ik uh, er beter in kan worden en uh, thuis kan voelen in, in de ploeg. En dan, uh, dan denk ik dat ik wel uh, een belangrijke rol kan spelen. Is dat ook belangrijk dat je je thuis voelt in de ploeg? Want het is denk ik wel anders als je nou, dit met je BAM-collega's doet. Of met twee rijders. Ja, je kent ze wel, maar het is toch anders? Ja, ja zeker. Als met mijn ploeg nodig, dan train ik elke, elke training mee. Dus dan weet je wat, uh, wat ze in huis hebben. En uh, ja, Natuurlijk rijd wel tegen deze jongens, maar... Niet matchen, dus dan is het even, uh, ja, even aftasten hoe het uh, hoe dat gaat. En dat zei Jorrit Bergsma tegen Bert Maalderink. Johnny Davis won daarnaast aanstaande de 1500 meter. Beste Nederlander wat Maurice Vriend op de achtste plaats. Eerder dit seizoen won hij de 500 meter en ook nu had hij alles gegeven. Ja, ik ging wel kapot, ja. Ja, nou, gewoon wat foutjes aan het begin en uh, ja, dan ga ik kapot aan het eind. In het begin viel het allemaal nog wel mee. Je zegt foutjes, maar je bleef redelijk in het spoor in ieder geval. Ja, ik bleef wel in het spoor, maar ik, uh, ja, ik gebruik gewoon te veel energie. Aan het begin, en, uh, nou, dat moet ik nog leren. Daar moet ik makkelijker schaatsen. En dan uh, ben ik efficiënter ook aan het, aan het einde meer over. Voelt je het ook slecht uiteindelijk? Nee, ik vind het niet slecht. Nee, ik denk dat ik hier... Uh, goed, ik rij mijn tweede wereldbeker. Uh, na mijn droomdebuut. Dus eigenlijk de derde part bij de senioren internationaal. Wordt gewoon achtste, weer op tien binnen een seconde van de winnaar. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon wat tevreden.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 Uh, vooral op verwij, voor geloof ik. Maar Wat zei hij tegen jou? Nou goed, kijk, uh, met, met Jan uh, werken we heel resultaatgericht. En dat werkt, want we rijden allemaal goed. En ik denk dat we hier ja, op, op Koenen en Rens misschien na toch allemaal wel weer een goede rijden. Alleen ja, je moet gewoon uh, je ja, foutjes eruit willen halen en scherp blijven. En dat is Jan zeker. Is dan jammer ook, zo'n resultaat? Of uh, dat hoort gewoon best gaaf. Uh, 500 meter, dat is het van week tot week. Nou ja, ik denk dat het alleen maar leuker maakt, ook voor het publiek om te kijken. En het maakt het interessant. Dus als uh, iedere keer dezelfde zou winnen, zou het veel minder leuk zijn.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 Okay, we're trying, trying to make it Rapping internationally so Zit er circus met everything's gonna be alright? Bayern tegen Borussia Dortmund. Ries van den Maarden nog steeds 0-0. Ja, 2,5 minuut zijn we bezig in de tweede helft. Een teleurstellende eerste helft. Voorzichtig voetbal, wel heel veel strijd, maar weinig goed voetbal. En al helemaal geen spektakel voor de goal. Het spektakel kwam een uh, halve minuut geleden misschien toen een uh, supporter ineens het voor elkaar kreeg om over het veld uh, te rennen. Hij werd meteen in uh, de kraag gevat. Hij zal misschien gedacht hebben: dan zorg ik maar voor wat leven in de brouwerij. Want uh, ja, beide ploegen voetballen gewoon heel erg uh, behoudend. Borussia Dortmund zal toch meer aanvallende intenties moeten tonen in de tweede helft, want het staat 11 elf punten achter op Bayern München. En als dat zo blijft, dan is misschien uh, halverwege het seizoen Bayern al wel zeker van de titel. Nu misschien een aanval van Dortmund dat zo goed. Voetbalt dit seizoen, maar de bal gaat over de zijlijn. Weer een slechte paas van Götze, die mij ook niet meevalt. Beide ploegen natuurlijk wel bezig aan een zeer, zeer goed seizoen. Bayern München overwint het, net als Borussia Dortmund in de Champions League. Uh, Dortmund is misschien wel de sensatie van uh, de Champions League dit seizoen. Terwijl nu een diepe bal wordt gespeeld. Maar uh, ook dat loopt weer niet goed af voor uh, Dortmund. De bal wordt weggehaald. Notabene door uh, Müller die ook uh, verdedigend werk uh, verricht bij Bayern. 49 minuten op de klok in de Allianz Arena. En nog steeds teleurstellend 0 tegen 0. Over een paar minuten in de Kuip. Feyenoord, RKC wordt een broederstrijd, Ronald van der Geer. Ja, en dat niet alleen. Het is uh, ook nog eens een keer Ladies Night in de Kuip vanavond. Oh. Ja, de vrouwen zijn welkom. Ik konden geloof ik tegen gereduceerd tarief vanavond een, een kaartje kopen. Dus het zit uh, bomvol met de uh, dames vanavond. Nou, weet ik nog van vorig jaar dat in deze wedstrijd... Feyenoord RKC John Guidetti zijn shirt uittrok. Dat kwam op een rode kaart te staan. Dat is een tweede grede. Ik denk dat een heleboel vrouwen vanavond hopen... dat Graziano Pelle ook uh, zijn shirt uittrekt. Uh, om, om de atmosfeer maar een beetje te verbeteren. Want het is weer werkelijk. Maar hij zal zijn shirt dus wel aanhouden. Maar natuurlijk, het uh, is Ladies Night. En, en Pelle is een mooie man vooral die dames. Maar het gaat natuurlijk vooral om Koeman tegen Koeman. Een uh, ja, vierde keer dat ze tegenover elkaar staan. Als, uh, als trainer dan in elk geval. En die Erwin kan maar niet van zijn jongere broer Ronald winnen. Twee keer won Ronald en één keer werd het gelijk. Toen was Erwin trainer van Feyenoord. En zwaaide Ronald de scepter bij uh, PSV. En dat was in 2006. Toen op tweede kerstdag was de familie toch nog een beetje samen. Het ligt gewoon in de naam, hè? Wat zeg jij? Dat ligt gewoon aan de naam. Dat ligt gewoon aan de naam. Precies. Uh, Feyenoord is, uh, is vijfde en heeft tien punten meer dan uh, RKC. En eigenlijk is er over beide opstellingen niet zo heel veel te vertellen. Omdat uh, Feyenoord vorige week van uh, AZ won. Nou ja, dat ging goed. Dus geen reden om te wijzigen. Ook geen blessures erbij te komen. En RKC speelde met 1-1 gelijk tegen FC Groningen. En ook daarover was Erwin Koeman wel tevreden. En er zijn uh, ook daar geen blessures uh, toegevoegd aan het uh, lijstje dat er al was. Met bijvoorbeeld Guy Ramos erop. ...die uh, wel weer op de weg uh, terug is. Nou, dus geen verrassing in de opstelling. We gaan uh, zometeen in een volle kuip, dat wel. maar het uh, regent en hard regent. Maar waar de sfeer nu al goed is, gaan we straks beginnen aan, uh, aan deze wedstrijd. Willem 2 heeft onderin uh, al uh, maar liefst zeven puntjes bij elkaar gesprokkeld. En uh, vanavond is Heer de Veen op bezoek. Ja, dat draait zo slecht dat uh, de Tilburgers misschien wel hoop hebben... ...om er vanavond weer één puntje bij te krijgen nog niet meer. Ja, dit zijn wel voor Willem II, hoe gek dat misschien ook mogen klinken op voorhand. De wedstrijden waar tegen het moet gebeuren. Een tegenstander waar tegen het moet gebeuren. hier in mee vanavond. Dat maar drie punten boven de streep staat. De onveilige plaatsen zijn in zicht voor de ploeg van, van Basten. Die hier bij een nederlaag toch, klein, ja, toch weer een klein beetje extra onder druk zal, zal komen te staan. Bij Willem II maar liefst vier wijzigingen. Hij heeft te maken met een schorsing voor Vossenbelt Op het middenveld Piqué ligt geblesseerd. Hetzelfde geldt voor Haamhout. En Snijders weer terug bij de ploeg, maar op de bank. Zoals gebruikelijk eigenlijk. En bij Herenveen verrassend dat uh, nou Daniel de Ridder niet vanaf het begin speelt. Hij wordt vervangen door Marco Papa, de man van de voorzet bij de gelijkmaker. Een week geleden in de 1-1 tegen VVV in Venlo. Voor de rest de doelman weer terug. Kortveld is weer fit van de bussen, gaat naar de bank. Manicek maakt plaats voor Droon. Als een van de twee wat meer controlerende middenvelders bij de Heerenveen. Ik hoop dat jij het nog kan verstaan, Want ik hoor mezelf totaal niet praten. Erik Brahmaer, de scheidsrechter van ja, jou. Ja, <tosses> scheidsrechter Erik Brahmaer. En nou, als de muziek zometeen wat minder hard staat, dan uh, vertel ik je de rest. Maar dit is globaal wel zo'n beetje wat hier, uh, wat hier speelt. De geluidsinstallatie, daar doet het goed in Tilburg. Nou, de punten nog. Uh, we gaan even kijken naar hockey. Het Nederlands team heeft de eerste wedstrijd op de Champions Trophy gewonnen. In Melbourne was het team van Bondscoach Paul van As... met 3-1 te sterk voor Pakistan. Grote man was Sander de Wijn. Hij scoorde twee keer. Verslaggever Filip Koker. Was dit lastiger dan je gedacht had? Nou nee, ja, je weet in principe wel wat je kan verwachten bij, uh, bij Pakistan. Ook qua manier van spelen, hoe ze spelen. Uh, ja, er kunnen af en toe zeker dingen beter. Maar het is een goede, goede start van het toernooi... Uh. Nou, we kunnen tevreden zijn. Jullie waren wel beter dan Pakistan, dat was ook wel verwacht. Maar de echte scherpte was er nog niet, hè? Nee, maar ja, het is de eerste, eerste wedstrijd van het toernooi. Dus het uh, is ook goed dat hij er misschien nog niet is. Dan kunnen we er misschien ingroeien. Maar uh, nee, het was uh, vandaag voldoende. Zo moesten we hem ook uh, moesten een ondergrens neerzetten. Zo hebben we dat ook gedaan vandaag. En uh, nou, van het hieruit uh, kunnen we verder. We zijn er gewoon een nieuw team in opbouw weer. Dus we uh, kunnen gewoon weer van vooraf aan beginnen. Je kan gek lopen, ja als verdediger. Je kan nog topscorer worden zo. <laughs> ja, het komt inderdaad niet vaak voor dat ik twee goals maak in een wedstrijd. Nou, vandaag euh, leuk dat ik ze maak. Uh, 3-1 winst Pakistan. En, uh, we kunnen door naar morgen kijken. Maar ja, je staat er helemaal op die plek. hebben, de strafcorner. Ja, nou ja, als je er staat moet je ze ook in doen. Dus uh, nee, ja, laat ik daar maar bij houden. Nog één ding over Australië morgen. Dat wordt heel anders. Australiërs kunnen bijvoorbeeld wel heel goed verdedigen, wat de Pakistanen niet zo goed kunnen. En dat wordt een wedstrijd om naar uit te kijken? Ja, zeker. Wij ook. En uh, we hebben er heel veel zin in. Uh, het is een uh, ja, mooie, mooie test om te kijken waar we staan. En uh, het zal heel anders worden dan vandaag in ieder geval. En als je afgaat op deze wedstrijd tegen Pakistan, waar sta je dan? Ja, dat kunnen we, moet ik zeggen. Morgen is weer een nieuwe dag. Nieuwe wedstrijd Australië. Ja, ah, nieuwe dag. Kom op. <lacht> Wat vond je van deze wedstrijd? Nou, we kunnen tevreden zijn over de wedstrijd van vandaag. En uh, vandaag kunnen we goed verder. Uh, ze kunnen zeker dingen beter. En uh, dat gaan we doen. Verrassend, ook in Australië is het morgen weer een nieuwe dag. Dat was Sander de Wijn. Hij praatte met Philip Koken. Uh, 3-1 werd het voor Nederland tegen Pakistan. We gaan eerst naar achter Willem 2 Heerenveen, want daar voetballen al. Ja, zeker. Onder het toeziendhoog van een heel leger aan Sinterklaas. De maand schijnt door de bomen. En wat ziet hij? Sinterklaas, er wordt gevoetbald vanavond in Tilburg 0-0. En Herenveen is in de aanval in de as van het veld. Bal gaat via de linkerkant uh, misschien wel naar voren toe. Het is van La Parra nu spelend aan de linkerkant. Een week geleden was dat nog aan de rechterkant. Maar uh, een overtreding en dus krijgt Herenveen zo halverwege de Willem Tweehelft aan die linkerkant van het veld een uh, vrije trap te nemen. Wie gaat dat voor zijn rekening nemen? Daarover is niet iedereen bij Heerenveen het eens. Uiteindelijk wordt het Kums niet te verwarren met Koen. Die als verdediger speelt Kums is. De middenvelder, de Belg met nummer 10. En die gaat die bal met recht zometeen richting het strafschopgebied. Wat niet eens zo heel ver weg meer is van Willem 2 draaien. Scherp aangesneden. Boven op het hoofd gekomen bij Hans Mulder, denk ik. En dan willen ze weg achterin bij Willem 2. bal naar voren toegeschoten. Dat gebeurt door Missijan. En dan gaat hij over de zijlijn en komt er een ingooi voor de thuisploeg aan. We zitten in de tweede minuut. Het is 0-0. En het is ook nog 0-0 bij Bayern tegen Borussia Dortmund. En Borussia moet nou wel, hè Richard? En laat dat nu ook eindelijk een klein beetje zien, Ronald. Er komt wat meer druk, er is wat meer gevaar, wat meer dreiging aan de kant van Dortmund. Met zojuist een kans van dichtbij voor de verdediger, Matt Hummels. Randje buitenspel dook ineens op en Noyer moest zich strekken. En Bayern heeft het in deze fase toch wel een klein beetje moeilijk. Bayern München dat al herbstmeister is. En Dortmund moet in de inhaalrace 11 punten dus. Nogmaals is het verschil. En aan een gelijk spel heeft de ploeg van Jurgen Klopp eigenlijk helemaal niets. Maar in deze fase is Dortmund duidelijk beter... Dan ...van de thuisploeg. 55 minuten op de klok, maar nog altijd geen doelpunten. We gaan naar Frank Zilaert, want de tweede helft van Twente-Ado is ook begonnen. Ja, inderdaad. Dus, uh, zojuist weer afgetrapt. Geen wissels in de rust bij uh, beide ploegen. En uh, Twente gaat gewoon door waar het gebleven is. Zowel de eerste 10 minuten zeer overtuigend waren en daarna werd het wel langzaam minder, maar Twente was wel nog steeds duidelijk de betere ploeg. Al kreeg Ado wat meer mogelijkheden om in de wedstrijd te komen. Ook nu Jansen raakt de bal kwijt achterin bij uh, Ado. En dan ontstaat er een soort sprint naar voren via uh, Meijers is dat. Die raakt dan vervolgens op zijn beurt de bal weer kwijt bij Douglas. En dan Tadic aan de rechterkant even met wat ruimte. Boulikine ingespeeld duurt even voordat hij de bal onder zich onder controle heeft. Rosales aan de rechterkant. Jansen. En dan is er op het middenveld wel wat ruimte. Maar is de dreiging in eerste instantie ook gelijk weer verdwenen. Bengtson naar de linkerkant het spel verplaatsen. Naar Jesse. Die zoekt altijd het duel op. Terwijl hij ook de simpele oplossing kan vinden door Schilder aan te spelen achter zich. Dat doet hij dan in tweede instantie. En zo blijft Twente gewoon in balbezit. Speelt het even rond tegen Ado Den Haag. 0-0 is het nog. En dan de Kuip. Ronald van der Geer. Het was even stil in de Kuip. Alleen de regen kletterde neer op de daken hier in Rotterdam-Zuid. Een moment van stilte. Ter gelegenheid van het overlijden van Abfavie, die deze week is overleden. Oud speler van deze club, vier wedstrijden in het eerste elftal. En ook assistent, en hoofdcoach geweest in Rotterdam-Zuid. Hij dus deze week overleden en een gepast moment van stilte. Terwijl de spelers in de kletterende regen werkelijk stonden. Er is vooraf besloten om geen elftal foto's te maken vanwege het slechte weer. Maar de stilstand is er dus toch geweest. Spelers zijn zeiknat begonnen aan de wedstrijd. Nu heeft de Makkeli, dat is de scheidsrechter van vandaag, dus gefloten voor het begin. En je ziet gelijk al dat de regen van invloed gaat zijn op deze wedstrijd. Plassen op het veld. Het is dan ook continu aan het regenen geweest. Het afgelopen half uur kijken hoe beslissend dat gaat zijn. Fijn dat vorige week moest strijden tegen AZ en de wind. Nu dus tegen de regen en RKC. En RKC zal zich ja, vooral vanuit defensieve stellingen terugtrekken. En proberen vanuit daar mogelijkheden te creëren. Op, Rotterdams, uh, ...op Rotterdamse helft. Het is uh, nog 0-0, terwijl de eerste aanval aanstaande is. Nou, even kijken, want de voorzet vanaf de rechterkant wordt gepakt door Jeroen Zoet. En die komt dan ook nog eens in botsing met Drost. En dan hebben we dus al de eerste blessure van de wedstrijd te pakken. De voorzet was van uh, Jan Maat. Het is nog 0-0. Gelukkig is de muziek afgelopen in Tilburg en wordt er gevoetbald. niet meer. Ja, regent het ook niet. Het heeft wel wat gesneeuwd. Maar het is opgehouden voor deze wedstrijd. 0-0, 4,5 minuten is deze wedstrijd aan de gang. En Herenveen heeft besloten vroeg de wil op te leggen aan de thuisploeg. Aan Willem II, balbezit aan de rechterkant bij de Roon. Trekt naar de as van het veld en vindt vrijheid op links. Dat is bij Christian Koem. En die gaat ineens richting Finn Bogasson. Dan zitten we al helverwege de Willem II-helft. Maar gaat een vlag omhoog voor buitenspel voor Finn Bogasson de IJslander. En neemt de doelman van de thuisclub, David Meuld. De vrije trap maar snel. Peters met de bal in de voeten. centrumverdediger steekt nu de middenlijn over. Wordt nog steeds niet aangepakt. Daar is uh, Hans Mulder die een paas gaat geven. De diepte in zometeen. Vijf minuten gespeeld. Geen doelpunt in Tilburg. 0-0. Twente Ado, Frank Wielheid. Ado met 11. Cherie is te laat in een tackle. En Wegenreef staat er ver vanaf. Maar ziet het wel. En uh, gaat er naartoe. En iedereen denkt dat hij uh, uh, daar geel gaat geven. En uiteindelijk, als iedereen weer staat, komt er ineens de rode kaart voor Jaron Sherry. En uh, zijn we na 48 minuten nog maar met 10 van Ado Den Haag tegen de elf van uh, FC Twente. En uh, ja, ik, zet, ik moet zelfs even kijken wie raakte er ook alweer geblesseerd. Het was uh, Schilder die daar een fikse tik kreeg omdat de shiria, hij gaat met twee benen door terwijl de bal al weg is. Het is uh, niet zoals het hoort. Hij raakte misschien niet zo heel erg hard, maar het is wel zeer gemeen. En dus is de beslissing van Weger zeer goed te begrijpen. Na 49 minuten dus Ado met zijn tiener tegen de elf van FC Twente. Stand 0-0. Kijk in Duitsland. Bayern tegen Borussia. Richard. Aanval over de linkerkant van Bayern München met Ribéry Die we ook nog niet veel hebben gezien in deze wedstrijd. 0-0 nog altijd de stand in München. 60 minuten op de klok. Borussia Dortmund in de tweede helft de betere ploeg. Maar zo uitgekookt zo volwassen, zo goed als anderhalve week geleden in die wedstrijd tegen Ajax voor de Champions League. Zo goed speelt Dortmund niet. Maar Bayern is natuurlijk ook wel van een heel ander formaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de laatste 14 wedstrijden. 10 keer zonder een tegengoal En Bayern München staat natuurlijk niet voor niets zo riant boven. Aan in de Bundesliga. Dortmund heeft een paar kansjes gekregen. Zojuist weer een kopballetje van Götze. Maar niet meer dan dat. Het zal moeten scoren. Het zal meer risico moeten gaan nemen in deze wedstrijd. 0-0 in München. Feyenoord RGC. Rodolf van de Geer. 0-0. 3 minuten gespeeld. Overtreding van Matthijs op Chevalier. Dat gebeurt halverwege de helft van de Rotterdammers. Maar wel recht voor de goal. Vrije trap toegekend door Makkeli. En daar staat Duits nu achter. Die zou het wel eens in één keer kunnen gaan proberen. Met een stuit zou je verwachten. De bal gaat de lucht in. En gaat naast de goal van Costas Lamprou. Maar het was gemakkelijk. De manier waarop Chevalier wegdraaide bij Matthijssen. En Mathijs moest eigenlijk wel aan de noodrum trekken. Omdat hij een van de laatste mensen was. En uh, ja, anders had Chevalier, die toch wel redelijk wat snelheid heeft... de weg wel gevonden richting de Feyenoord goal. Nu moet Costas lamproe de doeltrap nemen. Iedereen loopt zo'n beetje weg. Er staat ook nog een straffe wind. De bal wordt gevangen door de wind. En komt terecht op het hoofd van Immers. Die komt door naar de rechterkant. Daar is Ruben Schaken. Maar daar zijn ook de verdedigers van RKC. Van Peppe, geassisteerd door Duits. Komen er samen zodanig uit dat de bal wel in de buurt van Immers komt, maar Immers maar uiteindelijk over de zijlijn speelt. En Art van Peppe, die nog een geschiedenis heeft in de jeugd hier bij Feyenoord, mag nu gaan ingooien. Linksachter van de RKC doet dat richting Bukadi, die weg wordt afgeschermd. En dan Klaas die een bal bezit Feyenoord met Pelle over het been van de Drosten. En uiteindelijk Klaas die de bal weer over de zijlijn speelt. Zal even zoeken zijn voor beide ploegen naar op welke manier het het beste kan vandaag met deze weersomstandigheden. Straffe wind, nat veld, Het zal met name over de grond moeten of met name... Door, door de lucht moeten en de grond zal je dus een ja, eigenlijk een beetje moeten ja, een beetje ontwijken. Palm zit voor Jozef die wordt weer uh, teruggedrongen door Bruno Martens. Indy. het is 0-0 uh, na vier minuten in de Kuip, waar twee ploegen nog een beetje aan het zoeken zijn. Wil een twee-heer, de Veendracht, niet meer. 0-0, nog geen echte kansen gezien. Misschien verandert dat wel nu bij de eerste corner van het duel. Getrapt door Marco Papa, de man uit Guatemala, die het vanaf het begin voor het eerst mag laten zien bij Herenveen. Daar is zijn bal op het bovenlichaam van Zomer. En die raakt de paal, de doelman, maar de bal gaat er niet in. En zo is het een nieuwe hoekschop. En uh, ja, heeft hij daar een grote kans Zomer. De centrumverdediger voor Herenveen, maar heeft hij ook heel veel pech... In de afronding. Kan lekker met links trappen. Schiet tegen de paal. Dan gaat die bal de vuist van de doelman. Is de nieuwe corner inmiddels genomen. Maar komt Heerenveen eh, niet tot een nieuwe kans. Want Willem II verdedigt uit met een lange trap zo naar voren toe. Wel weer opgepakt door Heerenveen. Zuiverloon erachteraan. En, eh... De bal terug naar Noordveld. Houdt het tempo erin, speelt de bal weer naar voren toe. Heerenveen bijna aan de leiding, maar nog altijd 0-0 in de tiende minuut van dit duel. Is dus met tien hagenaars nu helemaal inrichtingsverkeer, Frank Vierlijks? Ja, dat was het eigenlijk al. Dus er is niet zo gek veel veranderd. Alleen wel in de personele opzet. Eerst even de aanval van Twente meenemen. Jesse met de bal richting penalty stip wordt achterin weggewerkt door... Die daar zelfs... Nee, het is Jansen die daar de bal wegschiet uit zijn eigen strafschopgebied. Malone is erin gekomen. Hij vervangt Van Duinen. Dus een aanvaller eraf. En een uh, controlerende middenvelder erbij. Nu een drie -mans kommetje op het middenveld met daarvoor Poupon. Die het in de punt van de aanval in zijn eentje uit moet zoeken. Sherry is natuurlijk wel een van de gevaarlijkere aanvallers. Twente nu. Bal voorgebracht. Tadic uit de draai. Goed die bal bij zich gehouden. Puntert dan de bal. Uh, probeert hij althans in de korte hoek. Maar zover krijgt hij hem niet. Wormgoor zet er een voet tegen aan. Werkt de bal over de achterlijn. En Twente heeft een hoekschop te pakken. En zal de druk, voor zover het niet al, die al niet voldoende was op de goal van Ado Den Haag, nog verder gaan proberen op te voeren. Want nu is het helemaal verplicht om te scoren natuurlijk. Weer een kopbal. En deze keer is hij van ver. We hebben al een kopbal van Douglas gezien een paar minuten geleden sinds Ado met zijn tienen staat. Tegen die 11 dus van FC Twente. 53 minuten onderweg en Twente heeft nog steeds niet gescoord. 0-0 dus. En in de Kuip is de grote vraag wie zwemt er het beste? Ronald van der Geer. Feyenoord, hoewel uh, het niet aan de stand te zien is maar het is 0-0 uh, na zes minuten. Twee grote kansen voor uh, de Rotterdammers. Lange bal van Matthijsen van achteruit. randstrafs op gebied rechterkant teruggekopt op de lopende man Klaasie door Pelle. Het schot van Klaasie die overigens eerst nog een overtreding maakt op Braber. Daarom ook zo vrij staat op de benen van Zoet. Goede redding dus van de doelman van RKC. De corner wordt vervolgens genomen aan de rechterkant. Bland helemaal aan de linkerkant bij Boetius. Die legt met gevoel een bal in het 5 meter gebied. Eigenlijk staat iedereen stil. Alleen schaken reageert. Alleen staat hij twee meter voor de doellijn En wil hij de bal aannemen. En stuit hij van zijn voeten. Gaat hij naast de goal van RKC. Zo zijn er dus twee momenten voor Feyenoord geweest. In die beginfase van het duel. Met balbezit nu voor Stefan de Vrij. De aanvoerder, centrale verdediger. Weer een lange bal, natuurlijk. Richting Pelle. Die weer een kopduel wint. Weer een bij een speler van de RKC. Maar Frank Wielert. Daar is het 1-0 geworden voor FC Twente. En Tadic is degene die hem maakt. De aanval als Boelikin de bal aangespeeld krijgt. En aanneemt op zijn borst. En je denkt hij gaat wegdraaien. Hij legt hem even terug. Krijgt hem dan weer terug. En dan is het Tadic, de derde man die bijsluit. Zoals dat in voetbaltaal zo mooi heet. Helemaal vrij. En hij schuift de bal in de verre hoek. Voorbij de kansloze Coutinho. Het was er wacht op. Het duurde nogal, zouden we ook kunnen stellen. Maar Twente staat op 1-0 tegen Ado Den Haag. Twee wedstrijden uh, na een minuut of twee. Uh... 12 spelen Feyenoord RKC 0-0 en Willem II Heerenveen 0-0. De late wedstrijd straks is kwart voor negen Ajax-PSV, de topper. En in Duitsland is er een minuut of 20 in de tweede helft gespeeld... bij Bayern tegen Borussia Dortmund en daar is het nog 0-0. En we hoorden net bij Twente-Ado in de tweede helft een minuut of 10. 1-0 voor Twente. Tot zo na het NOS Journaal. NOS langs de lijn, op 1. Morgenmiddag zit Govert van Bruikel weer klaar op de perstribune. Al was het maar voor de gezelligheid. De gast, tophockeyer Teun de Nooier. Nederland Hockeyland staat op de kaart. Ja, dat geeft ook toch wel iets van trots. Koos Postema vertelt over zijn comeback op televisie... en de huidige generatie presentatoren. Het is allemaal wat grover en wat ruwer geworden. Verder alles over radioreclame. Ton de Ridder van MKB Brandstof. En een bijzondere ontmoeting van de vliegende kiep. Hallo, daar ben ik weer. De perstribune, morgen om kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Combatimentenconsort en Capella Amsterdam presenteren een kersttraditie. Bach's Weihnachtsoratorium. Bestel kaart op www.weihnachtsoratorium.com.